NOS Nieuws van 12 uur. Dit is door al negens. Op ze twee jaar geleden bij waren toen het Syrische meisje Salam verdronk in het zwembad in Renen. Is tegen alle vijf verdachten een werkstraf van 120 uur geëist. Volgens de officier van justitie zijn alle verdachten nalaten geweest met hun toezicht. De negenjarige Salam sprak geen Nederlands en kon niet zwemmen. Dat hadden de drie badmeesters en twee leerkrachten moeten weten volgens het OM. In Manchester is het eerste slachtoffer geïdentificeerd van de aanslag van gisteravond. Het is een meisje van 18 jaar oud. Ze is een van de 22 doden die vielen in de foyer van de Manchester Arena... toen een man zich opblies na afloop van een concert van Ariana Grande. Er waren op dat moment veel mensen in de lobby zo'n 60 mensen raakten gewond. Wat de motieven zijn van de dader is niet duidelijk. Vanuit de hele wereld komen reacties, koning Willem-Alexander zegt diep geraakt te zijn door de huiveringwekkende aanslag die zoveel jonge slachtoffers heeft geëist. President Trump noemde het in Bethlehem, waar hij is op zijn eerste buitenlandse reis als president, een actie van evil losers, kwaadaardige verliezers. Premier Rutte heeft via Twitter zijn medeleven betuigd met de nabestaanden. De finale in de Europa League tussen Ajax en Manchester United gaat morgen in Stockholm vooralsnog door. Voetbalbond UEFA sprak in een verklaring afschuw uit over de aanslag en zegt dat er bij het stadion in Stockholm morgen extra wordt gecontroleerd. Janis Anastasiou is ontslagen als trainer van RODA JC. De Griekse trainer is per direct aan de kant gezet. RODA JC staat aan de vooravond van de finale van de play-offs om degradatie te voorkomen. De opvolger van Anastasio is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat oudtrainer trainer Huub Stevens de technische staf van Roda gaat ondersteunen. Het weer droog, veel zon, later landinwaarts stapelwolken en het is 20 tot 25 graden. Morgen en donderdag verandert er weinig. Vanaf vrijdag tropisch warm kan dan op sommige plaatsen 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad file bij Rotterdam op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Tussen Hoogvliet en het knooppunt Vaanplein 9 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht door een ongeluk. De vertraging is een uur. Je kan het beste omrijden via de noordkant van Rotterdam. Dan rij je om via de Benelux tunnel, dus over de A4 en de A20. Tot zover de verkeersinformatie.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 zo. En echt hartelijk uh, goedemiddag. Het is twaalf uur geweest. En uh, we zijn er weer. Ja, een ja, beetje tussenuit. Ja, een beetje tussenuit. Je hoort het? Mijn stem is nog een beetje raar. <laughs> ja. ja, je klinkt wel een beetje vreemd. Mm. Ja, hè? Vind je niet? Vind ik wel. Ah. Nou, dan zou ik maar weer normaal praten. Toch? Doe maar. Ja. Goed, het is uh, vandaag uh, 23 mei, uh, dames en heren. En, uh, ja. Het is een beetje warm, lekker. En het uh, zonnetje gaat schijnen, geloof ik. Is nog een beetje bewolkt, maar het komt allemaal wel goed, denk ik. Maar uh, dat hoort u straks, hè, als, uh, als we het weer bericht hebben. Ja hoor, een uitgebreid uh, weerbericht. Ja. Voor het uh, weekend Gaan we het doen. Ja, oh ja het is nog helemaal nog ook deze week. Ja, ja dat is niet geloofd. Morgen. Hey, uh, ik heb voor de Beatles fans iets unieks vandaag. Ja, we hebben er straks een hele mooie drie in één. En uh, speciaal voor die mensen die rijkholzend uitkijken naar uh, de re-release. De, de, het opnieuw uitbrengen van Sgt. Pepper. Heb ik iets moois. ja. U weet het, 1 juni, dat is donderdag over een week, dan gaan we er vier uur lang aandacht aan besteden. Omdat het had, de, ja, de 50, exact 50 jaar geleden is dat het album in Nederland uitkwam. Of in de wereld uitkwam zelf. En ik hoop dat ik hem vrijdag binnenkrijg. Ah. Een vinylversie. Maar ik vond gisteravond dat ik even te speuren en ik heb. Ja, een, het, zijn, het zijn sneak previews heet dat tegenwoordig, geloof ik. Maar drie van de nieuwe mixen heb ik al bemachtigd. Ja, ja, die heb ik al. Dus straks gaan we die op, uh, in, in vorm van de drie-in-een verluisteren. Ik verraad, verraad het maar vast, dan weet u dat vast. Dus dan hoort u de nieuwe mix die uh, gemaakt is door uh, Giles Martin, de zoon van George. En nog een paar mensen van het oorspronkelijke album. Het is helemaal getransformeerd naar uh, hedendaagse... Standaard zeg maar, 5.1 Dolby Surround is er een mix van. Maar ook gewoon het, uh, het stereo, zoals we dat tegenwoordig kennen. Vroeger was het puur links-rechts, weet je nog. Dan had je aan de linkerkant de zang en aan de rechterkant stond het anders. En, uh, maar ja, dat kon ook niet anders, want toen hadden ze maar vier sporen om op te nemen. Dus dat... Maar dat hebben ze dus nu helemaal uit elkaar getrokken en opnieuw gemixt. En het resultaat, ik heb er gisteravond zitten luisteren nog een stukje. Het is verbluffend. Het is gewoon nu een album dat gisteren opgenomen had kunnen zijn. Zo, zo fantastisch is het. Ja, ik weet dat er natuurlijk puristen zijn die zeggen... Ja, nou, daar moet je niet aankomen. En dan weet ik het allemaal niet. Nou, sorry. Uh, ik ben ook Beatles fan. En ik vind het, uh, ja, ook een purist. En ik, uh, ja. Maar toch, ik vind dit een geweldige prestatie. Echt een geweldige prestatie. Maar dat gaat u straks horen over ongeveer een uh, nou, pakweg uh, minuutje of zeven. Uh, Gaan we die drie nieuwe mixen van uh, uh, Sergeant Pepper beluisteren? Luisteren en huiver zou ik bijna zeggen. Goed, nou, uh, we gaan eerst met een ander plaatje daar nog even. U even in spanning houden, niet waar? Ja, even in spanning. Dat is wel leuk, als je in spanning bent. Als de volgende plaat tenminste opstart. Nou, dat doet hij dus niet. Zie je wel? De, de computer neemt gelijk wraak bij. Nou, dan pak ik gewoon Hey, mooi. Kutter zegt van, uh, joh, uh, ik heb geen zin in die flauwekul bij dus. jou. <laughs> nou, dan dit eerst maar even. Want we gaan nog niet de boel verraden. I see the marbles in the garden Have a sadness in their eyes And all the birds return to silence In a lonesome paradise Cause I got madness in my arms You're my lucky charm. And all the birds return to silence. Get some sleep and I'll be fine. You know where Babylon will fall. When dreams will turn to dirt. on the tables we are lovers taking back, and we're the royals in a fable and the neighbors make us laugh and everything that I adore just a mattress on the floor when all the birds return to silence get some sleep and I'll be fine Turn to death. al krijgen aan de computers, als ze niet doen wat je wil. Thomas Azier was dit, en het nummer dat heet uh, Babylon. En we gaan door met uh, YouTube. Als alles mee zit tenminste. Ja, dat zit mee. <laughs> Goh, hij doet het. Een live versie. mooie live versie van Still Haven't Found What I'm Looking For. YouTube. En gooi er gewoon een gospelcore tegenaan. En. Hup, heb je een hele mooie versie van dit oude nummer van YouTube? Ja, dan doe je dat gewoon. Ja, dat doen ze tegenwoordig. Hè. Nou, Huren een gospelkoor in. De Stones doen het ook regelmatig. Om één liedje te, te zingen. En dan is er jullie zo koor voor in. You, get all, you can always get what you can. De Stones doen het ook altijd. En eh, nou ja, nu YouTube dus ook gewoon eh, stilhebbend Hey Beatles fans het moment is daar hoor. Het moment is daar. Let u op. Ik zeg verder niks. Gewoon... Ik zeg verder niks. Gewoon luisteren. Radio Hard en geniet. Als je, zo, als je ze dan naast elkaar legt, hè, die, die mixen, want dat kan natuurlijk. Dan, dan hoor je zo'n enorm verschil is het tussen de originele plaat en wat ze er nu van gemaakt hebben. En het, het, het opvallende is ook dat je er ook. Je hoort ook meer. Je hoort dingen die je vroeger niet, kon, niet hoorde. Het, ja, het is moeilijk te omschrijven. Maar in ieder geval. Uh, er staan drie, uh, zeg maar. Uh, ...teasingers, zeg maar... ...sneak previews mag ik het ook noemen... ...die staan op, op Spotify, die kun je gewoon vinden... ...en uh, dan moet je thuis maar eens... Uh, ...als je naar echt Beatles fan bent... ...dan moet je ze maar eens naast elkaar leggen... ...de oude versie en de nieuwe... ...het is echt verbluffend... ...wat ze ervan gemaakt hebben... ...en ik weet wel, er zullen natuurlijk heel veel puristen zijn... ...die zeggen, je moet er niet komen, ...je moet het origineel laten... ...ja, nou, de groeten... ...ik vind het fantastisch wat Giles Martin en zijn team hiervan gemaakt hebben. Echt ongelooflijk. Die plaat die klinkt nu gewoon alsof hij gisteren gemaakt is. Echt waar. Zo mooi. Maar goed, volgende week donderdag gaan we inderdaad dingen naast elkaar leggen. Want dan, uh, dan hebben we natuurlijk de vier uur durende uitzending over Sgt. Pepper van 12 tot 4 met uh, Bart van der Meer. Mijzelf en, en nog meer mensen, als u zin heeft om naar de studio te komen. Als u iets te vertellen heeft over Zuidje Pepper. Uh, kom gewoon, gewoon gerust naar de studio. Maak er gewoon een gezellige bol van. Maar we gaan vier uur lang uh, dit album. Uh, en andere ja, dingen. Dan gaan we natuurlijk uh, de aandacht aansteden, aan besteden. Neem niet vier uur lang dezelfde nummers hoor. Nee, we hebben bijvoorbeeld ook uh, covers van de nummers van, van andere artiesten. Uh, we hebben ook. Uh, Tijdgenoten natuurlijk. Mensen die LP's. Die op dezelfde dag of in dezelfde maand. Uitgekomen zijn in het jaar 67. Dus die ook 50 geworden zijn. Gaan we ook een aantal van aan behandelen. Kortom. Het wordt een hele leuke informatie. En Bart van der Meer. Die is al heel weken bezig. Om allerlei leuke wetenswaardigheden te verzamelen. En die gaat hij dan ook allemaal vertellen. Volgende week. Wat doe jij nou? Volgende week donderdag dus. Donderdag 1 juni vanaf 12 tot 4 uur. Zo is dat. Ben je kwaad zo Dat je tegen de microfoon nog slaat. <laughs> Oké. Okay. Nou, het Zongfestival is alweer een tijdje achter ons. En, uh... Maar toch ga ik u dat nummer nog een keer laten horen. Want ik vond het vreselijk mooi. En zo word je dan als eerste samen met presentator in de veiling genomen. Een lach. Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Ja, dat is ik nog gek woorden? Er we zullen eens een orkestband erop gezet. Die zanger was gevlucht, denk ik. Ja. Nou, ja. nou ja. belachelijk. Alleen een orkestband. Nou ja, die klonk ook mooi. Daar gaat het niet om. Maar ik, ik had dit gewoon. Ik dacht, nou, dit is wel goed. Maar niet dus. Eh, later in het programma gaan we de, de echte versie nog wel even zoeken. Met de zang erbij, want die was namelijk oh. zo mooi. <laughs> is er eentje driftig aan het worstelen? Ah, die tune doet lang genoeg, joh. Zie je, dat is de wet van Murphy. hè. Vanmorgen thuis ging er ook al van alles mis. En nu gaat er ook van alles mis. Nou, ben je klaar? Ja, die microfoon. De koptelefoon is ook niet goed. Ah. Nou, begin nou maar te lezen dan. Ja, ik ben, uh, ben onderweg. Ja. Ja. Oké. Okay. <laughs> ik ben er. <laughs> de nieuwslezer is dus buiten adem, dames en heren. Ja, een beetje wel. Oké, okay, uh, van dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 9 juni... is er weer de Zandvoortse wandelvierdaagse. En dat is de 19e editie van dit evenement... De Zandvoortse wandelvierdaagse kent een keuze die de wandelaar door het dorp en haar omgeving voert. De Vierdaagse is populair onder wandelaars met een viervoeter omdat hij gewoon mee kan lopen. En om die reden heeft de plaatselijke dierwinkel uh, aan de grote krocht gezorgd voor hondenkoekjes en water. Uh, wat beschikbaar is voor alle honden die meegaan. Uh, voor de wandelaars is de keuze om te wandelen... Uh, uh, om een route te wandelen van 5 of 10 kilometer. Beide routes zijn halverwege een rust- en controleplaats. De wandelvierdagse start op dinsdag uh, 6, woensdag 7 en donderdag 8 juni... in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan nummer 14. De organisatoren wijzen de deelnemers uh, wel op de beschikbaarheid van weinig parkeerplaatsen. Dus uh, als u erheen gaat... Uh, Ga lopen of op de fiets. Dat is wat makkelijker. De deelnemer die elke avond zijn stempeltje haalt... krijgt op vrijdag 9 juni een medaille als herinnering aan het evenement. En op die dag start de afsluitende wandeltocht vanaf het Kerkplein. Kaarten in de voorverkoop kosten 5 euro... en zijn verkrijgbaar bij Bruna en uh, de genoemde dierenwinkel aan de Grote Krocht. Het is ook mogelijk om kaartjes bij de start te kopen. Die zijn dan wel 1 euro duurder. Concertorganisator uh, Mojo bekijkt naar de aanslag in Manchester. Of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn bij concerten in Nederland. Zo vertelde een voorvoerder gisteren. Sinds de aanslag op uh, de Parijse concert Zaal battenklan nam Mojo al extra veiligheidsmaatregelen... met uitgebreidere ingangscontroles. De extra kosten die dat met zich meebrengt... hebben tot nu toe geen invloed gehad op de prijzen van de kaartjes. Een bus van uh, een PostNL-bezorger is maandagavond muurvast komen... te zitten onder een woning aan het Zandenburg in Haarlem. De verzorger schatte de hoogte van zijn bus niet goed in... De brandweer werd erbij gehaald om hulp te bieden. En met wat kunstenvliegwerk en een medewerker van het bergingsbedrijf. kon de bus naar achteren worden gereden. De bovenkant van de bus en de onderkant van de woning. raakten door het ongeval beschadigd. Zondagmiddag 28 mei. is er weer een muzikale strijd om de eer. En dit keer is dat in het Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Het wordt een mini Jazz happening waar uh, Noord-Hollandse top-big de bezoekers een heerlijk swingende muziekmiddag gaan bezorgen. En een van de startende orkesten is een jeugdorkest. Jawel, een jeugd-big band. Dus uh, dat is best wel leuk. Er zitten uh, kinderen in van zeven tot, ik geloof ik, van de jaren vijftien. Dus dat is. Uh, ik denk dat het best wel eens heel erg leuk uh, zou kunnen worden. En uh, Caprera vind je aan, dat, uh, aan de Hoge Duin. En Daalsweg in nummer 2 in Bloemendaal. En dat begint om half twee. En de entree is gratis. Dus als het echt tropisch wordt, dan is het daar heerlijk toe voor tussen de bomen. Het is maar een tip. Ik weet het. <laughs> ja. Wij hebben daar in, in 88 zelf eens een concert gegeven. In, in, in, de, in het theater En toen was het ook tropisch warm. Toen lag het... Dat, het publiek lag in... die is er nu niet meer, geloof ik. Maar er was toen nog een vijver tussen, tussen de... Die er zit is er nog steeds. Oh, die is er nog steeds. Nou, daar lag dus het publiek in. Ach, <laughs> oh, gezellig. Oké, okay, dat kan dus ook nog. Bij deze. En uh, tot zover de, de, de nieuwsberichten. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort... tussen 12 en 2 uur. ...of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, er zijn vandaag flinke perioden met zon... ...maar er trekken ook wolkenvelden over de regio. Het blijft wel droog en bij de overwegend matige noordwestenwind... ...loopt de temperatuur op naar maximaal 20 graden. Dus het is iets frisser dan gisteren. Uh, vanavond en de komende nacht is het wisselende wolk. De noordwestenwind draait iets bijna west... En is het niet meer dan zwak en de temperatuur daalt naar een graad of twaalf. Morgen zijn er flinke perioden met zon en het blijft ook weer droog. De, zon, de wind wordt weer noordwest en de temperatuur stijgt naar ongeveer 22 graden. En na morgen blijft het voorlopig droog met heel veel zon. En de wind gaat naar oost tot zuidoost, wat betekent dat de temperaturen echt een enorme um, stuk omhoog gaan. En uh, lopen we waarschijnlijk op naar tropische waarden. Al zal het hier aan de kust wel iets meevallen. Tot zover.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 She must be kind Okay, dat waren de Beach Boys. Ook zo'n album dat alweer 51 jaar oud is, ja. uh, dat kwam van het album Smile. En dat is eigenlijk uh, officieel nooit uitgekomen, dat album. Want uh, toen, uh, dat was de opvolger van Pet Sounds in de tijd. Mm. En uh, ja, uh, toen gebeurde er iets. Uh, Brian Jones die kreeg, of uh, Brian Wilson die kreeg ineens de gekte. En uh, alle banden werden uh, nou ja, weggegooid. Of nou, ze zijn wel bewaard gebleven op de een of andere manier. Maar in ieder geval, uh, hij uh, sloeg totaal door en uh, het werd dus nooit uitgebracht. En tegenwoordig, als je, nou, dat is het mooie weer van media zoals Spotify, kun je het album gewoon weer vinden. Want op Spotify staan heel veel uh, ja, opnames van dat originele album Smile. En uh, nou, dat waren dus de Beach Boys. Duidelijk, ja. uit 97, ook Want uit uh, 1967. Ik vind het uh, nog steeds een van de meest ultieme zomerrits. Ja. Ja. ja, goede vibratie. Toch? Lekker. Hey, uh, Uiteraard. Ja, ik, ik was net bezig met dat nummer van het dat, van dat songfestival, uh, van die Salvador Sobral. Ja. En dan word je dus in de maling genomen, want dan krijg je alleen een orkestrale een een, een versie. Erg was dat, hè? Nou. Ja, wel. Ik heb, hem, uh, ik heb hem even gebeld. Ik zei, joh, dat kan je niet flik hoor. Zingen nu. Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti, só existi cansado e sem nada para Als je aprender, se o teu coração não quiser, je wilt leren, paixão, não quiser sofrer, sem fazer wilt do que. Some for your mind to Heet de band Het nummer Black Magic stemming, En het was die acoustic version Ook dat nog Nou, het wel leuk Ja ja, we gaan uh, naar de bioscoop uh, trouwens dames en heren, want uh, anders ja. dan, uh, duurt het te lang en dan haalt u die film van half twee niet meer. Dan moet u zo rennen. Dus uh, we gaan naar de bioscoop. Laten we dat maar eens doen. Het lijkt me een heel goed plan. Om naar de bioscoop te gaan. <lacht> Misschien is de aircoverland daar. Dan, uh... Nou, je zit te dik in. Nou, hier gaat ook weer iets fout. De wet van Munsey. Nou, uh, we hebben geen tune, dus begin maar. Ah, ik begin is goed oké okay, de uh, film Fast and Furious inmiddels alweer het achtste deel in deze reeks en het is wederom een uh, tof spektakel vol met uh, gigantische achtervolgingen veel geweld en explosies en weet ik al wat niet uh, voor liefhebbers van dit genre die kunnen donderdag, vrijdag en zaterdagavond terecht uh, om half tien jawel dan Beauty and the Beast in 3D. Het klassieke verhaal en uh, de, de mooie karakters uit de originele animatiefilm. En uh, deze film is, even kijken, te zien. Donderdag, vrijdag en zaterdagavond om 7 uur. Dan de film Voor Elkaar Gemaakt. Uh, die draait uh, vanavond uh, voor het laat. En die begint om 8 uur en dat is een uh, leuke uh, Nederlandse uh, romantische komedie. Dan de film Going in Style. Wanneer hun pensioenfonds uh, door een crisis de kraan en dicht draait, besluiten ze voor het eerst in hun leven van het rechterpak af te stappen. En dat is met een film met Morgan Freeman, Michael Caine en Ellen Arkin. Leuke bezetting. En uh, deze film uh, is te zien aanstaande zondag om 8 uur. En uh, dan maandag 29 en dinsdag 30 mei eveneens om 8 uur. Dan uh, de Smurven en het verloren dorp in, in 3D. En uh, in dit nieuwe uh, uh, avontuur van de blauwe beestjes vindt Smurvin een... Mysterieuze landkaart die naar het verloren dorp leidt. En deze film is, uh, even kijken, morgenmiddag te zien om half twee. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag eveneens om half twee. En uh, volgende week, woensdag nog, om half twee. Dan de Boss Baby uh, Dreamworks Animation en uh, regisseur van Madagaskar... ...nodigen je uit om kennis te maken met een hele bijzondere baby... Draagt een pak, spreekt met de stem en gevatheid van Alec Baldwin... en schittert in The Boss Baby. Ik heb er kleine stukjes van gezien. Hij is best wel heel hilarisch. Een leuke film. Uh, deze film is morgenmiddag te zien om half vier. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag eveneens om half vier. En volgende week woensdag om half vier. Dan de film... Uh, Hidden Figures. Een uh, ongelooflijk en uh, onverteld verhaal... van Catherine Johnson en uh, uh, Dorothy Vaughan. Drie briljante uh, vrouwen van Afro-Amerikaanse afkomst. Die werkten bij de NASA. En deze film wordt u aangeboden... door het uh, filmclub uh, Simon van Kolm En is morgenavond te zien... Zoals gebruikelijk om half acht. En uh, als u meer informatie wilt, kijk even op www.cinemacircusantwoord.nl. Dat was de bioscoopagenda. Agenda. Prachtig allemaal weer. Ja, ik vind het ook wel een mooie toon hoor. This is Nick Mulvey. En het heet Unconditional. Unconditional. Eén uur van de NOS. En we zien u straks weer terug aan de andere deel. Aan de andere kant,